Hoofdstuk 8. De Saturnus-inwijding van de Eerste Zevenkring. Dit hoofdstuk bevat acht paragrafen. 1. Schrijf aan de engel der gemeente die te Sardes is. Dit zegt hij die de zeven geesten gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken dat ge de naam hebt dat geleefd en ge zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken volgevonden voor God. Gedenk dan hoe ge het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien ge niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en ge zult niet weten op welk uur ik over u komen zal. Doch ge hebt in Sardes enkele personen die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, aangezien zij het waardig zijn. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geen zins uitwissen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt.